Als ik in de politiek ga is het toch maar om in de oppositie te zitten. En vanuit de oppositie kunde niks, niks, nee, absoluut niks. U hoorde econoom en voormalig parlementair Jean-Pierre Van Rossum. Hier in een interview met Lieve van, van Geels. Vijf jaar geleden had hij geen enkele politieke ambitie meer. Maar nu is hij ambitieuzer dan ooit. Met zijn partij Rossum wil hij nu opnieuw het parlement in. In zijn partijkwartier vraag ik hem naar het waarom van die beslissing. We hebben een zeer gezond programma om zowel de werkgelegenheidscrisis, de bankencrisis die eraan komt in de eurozone en de Dexia-crisis op te lossen. Ik ben daarmee bij alle partijen gaan praten. Om te zeggen: Boh, dat is toch iets dat boven de politieke partijen staat. Jongens, doen jullie dat. Geen één was geïnteresseerd, maar werkelijk geen één. En dan dacht ik, als die mensen alleen maar geïnteresseerd zijn om op hun stoeltje te blijven zitten, ja, dan zit er maar één ding op. Dan moeten we proberen naar het parlement te gaan, proberen de kiesdrempel te gaan en dan zien we wel hoe dat de kaarten beschikt worden. De centrale punt van de campagne is eigenlijk een einde maken aan de betoeteling door de overheid. Kunt u precies definiëren wat u eigenlijk bedoelt met de betoeteling door de overheid? Ik bedoel het gewoon het pamperen van alles en nog wat. Hè. Die overheid, als, als je mij vraagt werkt die overheid, dan moet ik zeggen ja, ze werkt. Hè. Maar lost ze iets op, dan is mijn antwoord nee. Hè. Waarom? Wie zit er in dat parlement? Dat zijn bijna allemaal juristen. Geen heeft, heeft verstand van economie. Wie heeft verstand van financiële economie? Dat is nu al de vierde minister van Financiën die we aanduiden, die een jurist is. Ik ben zeker, als we morgen aan Koen Heerts, onze minister van Financiën, zijn: je kunt het aandeel van de Belgische staat laten zakken van 51% naar 5% door te werken met kokobonds, dat hij dan vraagt, moeten we dan kokosnoten invoeren? Die man die weet niks van financiële economie. En dat ergert mij mateloos. Hè. En dan een staat die altijd maar kleine regeltjes zit te maken, maar werkelijk niet aan de kern van de zaak raakt. Ja, dat is dan nodeloze betutteling. Is dat, hè. U uh, ergt zich aan de huidige regering, maar waar u zich ook erg aan lijkt te ergeren is de opmacht van NVA. Bent u, zit u uw partij als een soort tegengif voor NVA om de, de proteststemmer voor u te winnen? Daar zijn we te klein voor om een tegengif te zijn, maar het is mijn vaste overtuiging. De fout die NVA maakt, ze zijn zeer snel gegroeid. Ze hebben daar een aantal mensen op kieslijsten gezet die ze nooit gescreend hebben. En dan komen ze tegen wat wij, waar we een jaar en een half aan het werken zijn, alle opportunisten eruit. En pas nu starten wij, hè. dat is wat ik hier vandaag gezegd heb op de vergadering. Pas nu gaan wij starten, want we hebben alle opportunisten een jaar en een half getest en ze eruit gegooid. Zij hebben dat niet gedaan. Het is mijn vaste overtuiging, tegen dat we naar de verkiezingen gaan, staat N-VA in de, de pols op geen 20% niet meer. Ze doen het ronduit slecht. Als je dan ziet, Jean bon, eh, Jan Jambon, Jan eh, Jambon, eh, dat nu uitlegt dat hij in de meest extreemrechtse vergaderingen aanwezig is. Dan moet men dat niet minimaliseren. Als ik dan Siegfried Brakke bezig zie, die de ene blunder naar de andere maakt, die op het voorzittersdebat aan de universiteit is afgegaan als een hieter, ja, daar wordt de wever op afgerekend. De wever heeft bewezen dat hij niet kan regeren. Uw partij, een belangrijk punt van uw partij is ook dat u tegen de kiesdrempel bent. Deze week kwam u het nieuws omdat u een kartel wilt met LDD en PvdA Plus om die kiesdrempel te halen. Kan dat op termijn geen averechts effect hebben gezien een stem voor u dan ook een stem voor de dekker is? Ik had alleen gezegd, we hebben het systeem, het kiestelsel van Dond. Het maakt een groot verschil uit. Als je 5% van de stemmen hebt of 7% van de stemmen, eh, pak 7,5, dat is 50% meer, maar dan haal je 120% meer zetels met het kiesstelsel van dom. En dat was het enige wat ik wil aan Peter Mertens zeggen en aan de Dekker. Als je met drie samen gaat, eh, in Vlaanderen onder protest, en dan kunnen ze in Wallonië, PvdA kan dan nog onder zijn eigen dingen opkomen, eh, dan heb je in ieder geval meer verkozen. En dan zit je niet meer met het probleem van de kiesdrempel, want ook PvdA heeft het, het probleem van de kiesdrempel. En het, het oneerlijke in heel het systeem is: eh, zowel PvdA als wij, wij hebben geen eigen fondsen eh, om naar de, de kiezer te gaan. En al die partijen die wel in het parlement zitten, die zitten met massa's dotaties. De dekker heeft nog 1,6 miljoen euro over om in de kiesstrijd te lanceren. Eh, terwijl wij moeten met alle mogelijke middelen de eindjes aan elkaar knopen om te kunnen gaan. Dus daar zit een enorme discriminatie in. Een gebrek aan middelen impliceert ook natuurlijk, of heeft als gevolg ook weinig, weinig exposure in de, in de media. Ja, eh, dat komt u... niet door gebrek aan middelen, hè. dat komt door het, het, het gecoördineerd zijn van die media die nu de goed nieuws show opvoeren van de grote partijen. Hè wij hebben het goed gedaan, geen enkel land heeft het zo goed gedaan in de crisis dan, vraag, dan verwacht ik toch van de vader dat hij zegt als jullie het zo goed gedaan hebben heer, waarom zit je dan met 559.000 werklozen waarom zit je met ik weet niet hoeveel mensen op wachtlijsten voor sociale woningen waarom heb je zo'n ellenlange wachtlijsten van de gehandicaptenzorg? dat is een fabel dat ze het goed gedaan hebben Maar. Als je dat lang genoeg opgemert en als de media zo pervers zijn van dat spelletje mee te spelen, dan gaat de naïeve kiezer dat op de duur nog geloven, ook. En dat vind ik erg. Dat vind ik erg, dat men iedere keer ze betuttelt. En of we nu geld hebben of geen geld hebben, dat zal niet maken dat we in de media komen. Hè? Ik, ik heb vorige week het debat gezien met, met de drie partijvoorzitters plus uh, de Wever in de zevende dag. En dat om de haverklap was, ja, we moeten jobs creëren. Dan verwacht ik de vader, vraag dan toch een keer aan die mensen, hoe gaat het die jobs creëren? Ja, we moeten de concurrentiekracht van de economie verbeteren. Ja, de vader, vraag dan hoe dat ze dat... Maar dan zouden ze niet kunnen op antwoorden.